7 uur. met het NOS Journaal. Bij rellen in Barcelona zijn gisteren zeker 15 betogers opgepakt. Voor de vijfde dag op rij was er protest in de stad. Demonstranten zijn woedend over de zelfstraffen voor negen Catalaanse separatistenleiders. Volgens de Spaanse politie waren er meer dan een half miljoen betogers in Barcelona. Op sommige plaatsen liep het protest dus uit op rellen. Vuilcontainers werden in brand gestoken en agenten werden bekogeld.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 In de Chileense hoofdstad Santiago hebben demonstrerende scholieren de metro platgelegd. Ze protesteren al de hele week tegen de prijsverhoging van 4% voor een kaartje. Gisteren drongen ze zonder te betalen de metro binnen, zetten stations onder water en richten vernielingen aan. Door de acties van de scholieren konden de metro's niet verder rijden en kwamen honderdduizenden forensen vast te zitten in de avondspits. Ook buiten de metrostations in Santiago liep het uit de hand, agenten werden bekogeld en een bus ging in vlammen op.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 Waarvan ik wezenloos veel houd Ze heeft alleen nooit veel begrip getoond Voor dat idee van noem het vertrouw Ik ben nogal vrij aardoe Ze gaat met elke mooie man in zee Maar ze komt elke keer weer bij me toe. Het valt eigenlijk best wel mee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 the chain